Reputatiecoaching, podcast nummer 141. Had je door dat ik de afgelopen twee weken niet aanwezig was? Ik hoop dat je het niet hebt gemerkt, maar ik was met het gezin op vakantie in Spanje. Alle instructievideo's die je nu dagelijks live ziet komen, had ik in mei al gemaakt en als privé, dus ontoegankelijk voor anderen, geüpload naar YouTube waarin ik ze gepland online liet en laat komen net voor het begeleidende artikel online wordt gepubliceerd. Ook de podcasts had ik van tevoren ingesproken en samengesteld. Alleen moest ik tijdens mijn vakantie wel direct melding maken van de vernieuwde lokale zoekresultaten, vond ik. Maar nu ben ik dus weer terug in Nederland en weer volop aan de slag. Het eerste onderwerp voor vandaag komt van Ron Steenkist uit Amsterdam. Hij vraagt hoe het komt dat zijn lokale bedrijfsvermelding voorbij wordt gestreefd door niet geoptimaliseerde sites. Bij een snelle analyse komen daar wel wat leuke zaken naar boven, dus blijf luisteren. Het tweede en tevens laatste onderwerp in deze podcast is een interview met Jelme van der Linden van Webwinkelkeur. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatiecoaching podcast. Ik ben Eduard de Boer, Reputatiecoach.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 op Stitcher en ook op TuneIn Radio. Ik raad je aan om je op een van die drie kanalen te abonneren op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. En laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Het blijkt wel dat de websiteartikelen en alle video's die over tandartsen gaan ook daadwerkelijk door tandartsen worden gelezen en bekeken. Zo ontving ik eerder deze week het volgende bericht. Hoi Eduard, wat doe jij het goed man met je links- en citationsberichtgeving? Ik ben erg georiënteerd op de USA voor wat betreft local search kennis... maar heb al veel bruikbaars van je blogs gehaald. Dank je daarvoor. Met mijn site Tandheelkunde Nellestein score ik hoog in de zoekresultaten. Alleen met mijn zoekopdracht in Maps sta ik niet meer bij de eerste drie. Bij zoekopdracht Tandarts Amsterdam Zuidoost... word ik voorbijgestreefd door niet geoptimaliseerde sites. Op Tandheelkunde en Tandheelkundige klinieken sta ik wel bij de eerste drie. Mijn site in Wording, Implantologie Amsterdam Zuidoost wordt door mijn local optimalisatie wel goed vermeld. Implantologie Amsterdam Zuidoost is in het buurpand ge gevestigd. Hoe Google te bewegen tandartsen en tandheelkunde als één te zien? Zou ik de tags op mijn website moeten veranderen? Dank voor al je werk. Mijn antwoord aan Ron was als volgt. Beste Ron, dank je voor je leuke feedback en je vragen. Een paar korte opmerkingen schuinstrip waarnemingen. Als eerste, je site is niet mobiel vriendelijk. Dat zou ik zeker aanpakken met een herontwerp. Tip, laat bij het herontwerp van je site deze baseren op WordPress. Als tweede, op tandarts Amsterdam Zuidoost scoor je bij mij op mobiel in Apeldoorn de derde plaats en op desktop ook de derde plaats. Je hebt recentelijk geen reviews op Google verzameld. En het telefoonnummer op je site is niet klikbaar. Verder zal ik je vragen schuin en streep probleem behandelen in de podcast van aankomende donderdag als je het goed vindt. Tot zover mijn antwoord. En ai, toen ik nog verder ging kijken zag ik dat er een probleem van een heel andere orde speelde. Een probleem dat magnitudes groter was dan de zaken die ik in eerste instantie had gemaild. Dus ik stuurde zo snel mogelijk nog een mailtje een paar minuten na de eerste mail. Hi Ron, het grootste probleem zag ik in de snelle analyse over het hoofd, stom van me. Op je site toon je in leesbare tekst het telefoonnummer 020 760 op de contactpagina, maar het nummer dat rechtsboven staat is 020 760 Dat staat echter in een image en wordt dus niet door Google gezien nog herkend. Als je snel kijkt lijken de 8 en 9 natuurlijk best op elkaar. Het nummer eindigt op 2992, komt op slechts een zevental sites voor. Maar op Google Maps sta je ook met het nummer dat eindigt op 2882, evenals op 1150 andere pagina's op het web. Dus daar raakt Google als eerst al de weg kwijt. Begin maar eens met 0207602882 als primair nummer op je site te melden en ga gestaag door met het creëren van citations met vriendelijke groet Eduard. Zoals je weet is het essentieel om je telefoonnummer consistent te houden en echt overal hetzelfde telefoonnummer te vermelden. Het zal wel even duren voordat Google die 1150 vermeldingen heeft geassocieerd met het correcte nummer. Ja, en aan de andere kant zou het ook nog wel eens kunnen meevallen wanneer Google de hele website heeft gecrawled en de verwijzingen naar het oude nummer kwijt is. Het is vast niet zo snel als het wijzigen van een telefoonnummer of andere gegevens in Google bij een bedrijf. Als je daar iets aanpast, zie je het resultaat vrijwel direct daarna terug in de zoekresultaten interview met Jelmer van der Linden van Webwinkelkeur had ik ook voor mijn vakantie al opgenomen. Er ging toen echter iets fout waardoor er ontzettend veel ruis in de antwoorden van Jelmer kwam. En die ruis werd erger naarmate zijn antwoorden langer werden. Zodra ik begon te spreken was de ruis weer weg, heel vreemd. Jelmer vond ook dat zijn verhaal niet zo goed tot zijn recht kwam en is zo vriendelijk geweest om de antwoorden waar de meeste ruis in zat opnieuw op te nemen tijdens mijn vakantie en die naar mij te sturen. Dus in het interview dat zo volgt zitten nog één of twee antwoorden met wat ruis, maar de overige zijn vervangen door de nieuwe opnames. Vandaag heb ik Jelmer van der Linde van de Stichting Webwinkelkeur in de show. Jelmer komt ons iets meer vertellen over het bedrijf en de producten, zeker diensten die het uh, die bedrijf biedt. Jelmer, leuk dat je in de show wilde komen om ons iets meer te vertellen over de Stichting Webwinkelkeur en haar diensten. Maar voordat we de wereld van reviews induiken, denk ik dat het goed is voor de luisteraars als je eerst even iets over jezelf vertelt. Je achtergrond, waar je zo al hebt gewerkt en hoe je dus uiteindelijk nu bij Webwinkelkeur verzeld bent geraakt. Goedendag luisteraars, ik ben Jomer en werkzaam voor Zichting Webwinkelkeur. Mijn achtergrond is eigenlijk erg breed. Ik heb nooit echt een vastgekaderde functie gehad in een bedrijf, zoals je dat bij andere bedrijven wellicht wel kent. Zo ben ik enerzijds in mijn functies met marketing bezig geweest, anderzijds bijvoorbeeld ook met het ontwikkelen van websites of het bijvoorbeeld het adviseren van klanten op strategisch gebied. Tijdens mijn zoektocht naar een nieuwe functie kwam ik zicht in webwinkelkeur tegen. Webwinkelkeur bleek goed in het verlengen van mijn voorgaande werkzaamheden te liggen, dit omdat het werk bij de organisatie een brug maakt tussen verschillende vakgebieden. Zo ben ik onder andere bezig met marketing, het adviseren van organisaties op het juridisch gebied en uiteindelijk ook weer met het creatieve, bijvoorbeeld het ontwerpen van allerlei promotionele uitingen. Nadat ik eerst nog een eigen bedrijf had, werkte ik in het begin enkele uren per week bij de stichting. Uiteindelijk werden dit steeds meer uren en op dit moment werk ik fulltime en vaste loondienst bij de stichting. Wellicht kennen sommige luisteraars van de podcast of lezers van het weblog jullie wel van, de, van jullie eigen website of van een keurmerk of webshops enzovoort. Maar kun je eens even vertellen hoe het bedrijf is ontstaan? Zichting Webwinkelkeur is opgericht in 2010. Destijds was er wildgroei aan webwinkelkeurmerken. Al deze webkeurmerken werkten op dezelfde manier. Webwinkels betaalden voor het gebruik van een logo waarbij er controle werd gedaan door de keurmerkenorganisatie. Doordat veel van deze keurmerken commercieel zijn, was deze controle niet altijd even goed. Daar wilden we verandering brengen. We wilden niet enkel een juridische controle uitvoeren, maar ook de dagelijkse praktijk van de controleren. Als klant heb je namelijk weinig aan goede algemene voorwaarden wanneer je het product veel te laat in huis hebt of wanneer er een slechte klantenservice is. Vandaar dat we een juridische controle combineerden met klantenbeoordelingen in mystery shopping bezoeken. Deze combinatie is volgens erg succesvol gebleken. We zijn momenteel de nummer 2 van Nederland en vele andere keurmerken, waaronder thuiswinkel.org, bieden inmiddels ook klantenbeoordelingen aan, maar eigenlijk enkel als aanvulling op het keurmerk. Hierdoor is het moeilijker de kwaliteit van een webwinkel te garanderen, omdat webwinkels met een slechtere en ervoor kunnen kiezen geen klantenbeoordelingen te verzamelen. Naar nou, ons idee zegt enkel juridische controle echter weinig over de betrouwbaarheid van een webwinkel. Daarmee bedoel ik dat wij wel controleren op allerlei relevante wettelijke richtlijnen, maar dat wanneer de webwinkel hier kwaad in de zin heeft, de webwinkel nog steeds door de juridische keuring heen kan komen. Klantenbeoordelingen waarmee de klantservice door consumenten beoordeeld kunnen worden, is dan ook een essentieel onderdeel van het keurmerk. Hiermee kunnen zowel de consumenten als wij zelf de mindere webwinkels van de betere onderscheiden. Jullie bieden dus de mogelijkheid om reviews te verzamelen beoordelingen naast mystery shopping. Dat vind ik wel heel interessant, want dat doen er volgens mij maar heel weinig. Jullie zijn de eerste bij wie ik dat hoor. Maar goed, laten we eens even kijken naar reviews. Conceptueel is het allemaal hetzelfde. De klant typt de review, je bericht de ondernemer of zorgverlener, je breekt wat statistieken en je publiceert de review. Ik heb natuurlijk jullie site wel bestudeerd, maar wat interessant is voor de luisteraars is de vraag wat jullie naast die mystery shopping nog meer bieden of hoe ik me dat moet voorstellen. Hoe gaan jullie, hoe gaan jullie in jullie systeem om met negatieve reviews? Ja, kun je iets meer vertellen inhoudelijk over die producten en diensten? Het is natuurlijk waar dat de klantenbeoordelingen tool qua idee een simpele functie heeft. Namelijk het ontvangen en vervolgens tonen van beoordelingen die achtergelaten worden door consumenten. Deze vraag is dan ook zeer terecht. Zoals gezegd zitten wij dan ook net iets anders in de markt dan andere klantenbeoordelingentools. Zo voeren wij allereerst juridische controle uit over de webwinkel, waarna een webwinkelier na goedkeuring het keurmerk met geïntegreerde klantenbeoordelingen kan tonen op hun website. Door de integratie van het keurmerk op de website weten consumenten dat onder andere de identiteit van de organisatie is nagetrokken, maar ook met wat voor cijfer de webwinkel wordt beoordeeld. Negatieve beoordelingen plaatsen wij standaard eerst 14 dagen in quarantaine. Zo heeft de webwinkel de mogelijkheid om een oplossing met de klant te vinden of ons in te schakelen wanneer dat nodig is. Daarbij bieden wij ook onafhankelijke middeling aan wanneer er een geschil is over de beoordeling. Zo komt het bijvoorbeeld wel eens voor dat de collega webwinkel de andere webwinkels wat probeert te maken door middel van het schrijven van een negatieve recensie. Wanneer dit gebeurt, dan bemullen wij hierin. Wanneer blijkt dat de negatieve recensie onterecht is, dan zullen wij overgaan tot het verwijderen hiervan. Mocht de consument er helemaal niet uitkomen met de klant, dan kan de consument er altijd voor kiezen geschil voor te leggen aan geschil online. Geschil online kan een beeldende de uitspraak doen. Dit voorkomt een duur juridisch conflict of voortdurende, wel eens niets, discussies. Het is natuurlijk echt puur, puur Nederlands om dan vra de vraag te stellen: als ik dit soort dingen hoor, van wat kost dat? Met andere woorden, hoe ziet jullie prijsstructuur in elkaar en wat krijgen mensen er eigenlijk een beetje voor? Webwinkels kunnen lid worden van Stichting Webwinkelkeur voor 7 euro per maand. Wanneer je vergelijkend warenonderzoek doet, dan zie je dat andere webshopkeurmerken hier al gauw het driedubbele voor vragen. En, beschik je, en dan beschik je als webwinkelier nog niet over de klantbeoordelingen toe. Voor ons betekent het hanteren van het lage lidmaatschaptarief dat we het voor grote aantallen leden moeten hebben. Hier sturen we dan ook op door innovatief bezig te blijven. Zo zullen wij altijd nieuwe mogelijkheden toe blijven toevoegen aan onze dienstverlening. Hiermee hopen we steeds meer leden aan onze organisatie kunnen binden. En dat betekent op zijn beurt weer dat we verder innovaties kunnen ontwikkelen die relevant zijn voor de webwinkelier. Verder is het natuurlijk gevaarlijk om de beslissing voor de partij waar je jouw klantbeoordelingen gaat verzamelen enkel op prijs te baseren. Klantbeoordelingen worden namelijk steeds belangrijker zowel voor online als offline bedrijf. Het is daarbij niet eenvoudig om later van platform te vuizen. Vaak claimen de platformen namelijk het eigendom van de beoordelingen die verzameld zijn via hun systeem. Doordat webwinkelkeur is ondergebracht in de zichting zijn onze doelstellingen minder commercieel dan bedrijven die enkel geleid worden door commerciële motieven. Ja, je, je zei het al, uh, je moet oppassen waar je reviews post enzovoort. Maar ook als, als reputatiecoach hecht ik grote waarde aan reviews. En dan niet alleen het, aan het verzamelen, maar vooral ook aan het spreiden van reviews over de verschillende review sites. Ik stel natuurlijk dat het in jullie geval, uh, jullie zijn apart, jullie hebben juridisch kenmer, juridische beoordeling enzovoort. Maar op zich, denk ik, is, ja, ben ik de mening toegedaan dat het belangrijk blijft om reviews te spreiden over zowel commerciële, maar ook gratis sites. Wat is jullie visie op het spreiden van reviews? Anders zeg je natuurlijk liefst liefst dat mensen alleen maar reviews bij jullie verzamelen. Maar ja, zien jullie daar ook wel brood in of vinden jullie dat ook verantwoord voor bedrijven? Zoals ik bij de vorige vraag al aangaf, is het risico op het onderbrengen van je reviews bij één enkele partij groter dan wanneer je deze verspreidt. Het is dan echter wel van belang dat je voldoende reviews kunt verzamelen. Wanneer je een kleiner bedrijf bent, dan is het wellicht aan moeilijk om genoeg reviews te verzamelen bij één partij. Je hebt er namelijk niet aan om twintig reviews te verspreiden over vier websites. Dan is het beter om deze bij één betrouwbare partij onder te brengen. Krijg je echte tientallen reviews per week, dan is het verstandig deze over verschillende platformen te verspreiden. Je zei dat je, je hebt een hele wisselende achtergrond uh, en, en uh, verschillende functies binnen het bedrijf en daar noemde je ook het creatieve aspect, uh, dat je af en toe creatieve uitingen hebt. Op welke mogelijke creatieve wijze adviseren jullie klanten om, om reviews te vragen aan hun klanten of patiënten? Is dat puur een e-mail of, of hebben jullie er andere ideeën, leuke ideeën over? Uh, wij uh, hebben enkele adviezen natuurlijk om het verzamelen van reviews te verhogen. Uh, natuurlijk is bijvoorbeeld een coupon, een kortingscoupon, een extra stimulans om voor een consument om een review neer te zetten. Um, wij uh, als organisatie bieden natuurlijk ook allerlei middelen toe uh, Waarmee uh, consumenten die beoordelingen uh, kunnen binnenkrijgen Dat zijn enerzijds onze innovatieve materialen Dus we, uh, wij gaan verder dan een normaal keurmerk integratie Maar wij hebben echt een Javascript integratie Dus er zijn verschillende manieren om beoordelingen binnen te krijgen Waar voornamelijk het... Uh, het goed uh, proactief verzamelen veel beter werkt dan het uh, tja, uh, niet mee bezig te zijn. Ja, absoluut. Ik, zelf adviseer ik ook vaak bedrijven of tandartsen ook zelfs en fysiotherapeuten om kaartjes uh, uit te delen met daarop een URL die wijst naar een pagina of een link op de site die misschien doorschakelt naar een site, om op die manier ook reviews te verzamelen. Jullie zijn natuurlijk ook continu in ontwikkeling, uh, steeds vernieuwend bezig, steeds proberen vooraan te blijven. Of ja, jullie zijn nu nummer twee, maar goed, dan zullen jullie proberen nummer één te worden volgens mij. Wat voor nieuwe ontwikkelingen kunnen we zoal nog verwachten op korte termijn of binnenkort op jullie platform? En kun je daar een tipje van de sluier oplichten of mag je daar niks over zeggen? Onlangs is er een nieuwe ledenpagina uitgerold en er zijn inderdaad nog meer nieuwe ontwikkelingen op komst. Zo komt er in de nabije toekomst ook een nieuwe beheeromgeving, waarbij het als webwinkelier eenvoudig is om inzicht te krijgen in statistieken en het eenvoudig mogelijk is om reviews te beheren en er om, om erop te reageren. Daarnaast zijn er natuurlijk nog meer innovaties op komst, maar hier kunnen we nog weinig over loslaten. En we kunnen enkel aangeven dat we ook de ambitie hebben om de consument wegwijs te maken in niet alleen de ervaringen die verzameld zijn via ons platform, maar ook in de ervaringen over de webwinkel, ...die elders geplaatst zijn. In ieder geval zijn er veel nieuwe voordelen voor webwinkels op komst. Mits deze webwinkels natuurlijk lid bij ons zijn, dan wel worden. Voor dit onderzoek heb ik 23 bedrijven een e-mail gestuurd. Dat mag je rustig weten. En allemaal met het verzoek of ze aan het interview, interview wilden meewerken. Slechts vijf hebben er positief op gereageerd waar we jullie er een zijn. Maar hoe dan ook zijn er natuurlijk best aardig wat concurrenten voor jullie. Ook al bieden ze niet allemaal dat hele uitgebreide pakket wat jullie bieden. Maar toch wel in ieder geval qua reviews verzamelen, zijn er veel meer concurrenten. Als je dan klanten naar uh, je toe wilt trekken, moet je zelf onderscheiden. Is, uh, zijn jullie unique selling points puur die juridische controle en die geschilbemiddeling die jullie bieden? Of waarom moeten of uh, zouden uh, ondernemers nu voor jullie moeten kiezen? Afgezien van die paar dingen die je al genoemd hebt. Het is een klein beetje natuur, natuurlijk een klein beetje misleidend voor de luisteraars, wanneer we onze elf enkel als klantbeoordelingen zouden omschrijven. Dat zei je net dus ook al. Uh, als stichting ons onze, onze focus namelijk veel breder en voeren we ook activiteiten uit die helemaal niets met klantbeoordelingen tool te maken hebben. Ik zou dus zeggen dat de klantbeoordelingen tool puur onderdeel is van onze activiteiten, maar niet per se de hoofdfocus. Ons hoofdfocus is namelijk het veiliger maken van het winkelen op het internet. Hier vallen dus ook on voordelen onder die niets met in te maken hebben. Je hebt enkele voorbeelden net al genoemd, zoals de juridische keuring die wij doorvoeren. Uh, natuurlijk zijn er ook enkele andere, zoals bijvoorbeeld uh, in, innovatieve in, integratie op de webwinkel... ...met, met, met wel middel van ons beeldmateriaal. Dat is dus echt een javascript integratie, waardoor consumenten echt uh, op de webwinkel blijven... ...en niet zoals andere keurmerkproviders doorgesluist worden naar de, de, de, de website van de keurmerkprovider. Um, daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook onafhankelijk geschilbemiddeling en kunnen uh, winkeliers informatie bij ons inwinnen op allerlei facetten, zoals uh, over, over juridische vraagstukken, uh, ook marketing bijvoorbeeld. Allerlei vragen die daaruit dus het uh, dagelijkse opereren nee. naar voren kunnen komen. Dat was wat ik zo'n beetje wilde vragen op dit moment. Wat mij betreft kun je nu echt je commerciële pet opzetten en vertellen waarom de luisteraars van de podcast nu toch echt voor jullie moeten kiezen om ook bij jullie hun reviews of klantenbeoordelingen te gaan verzamelen. Dus wat mij betreft, barst maar los. Allereerst bedankt voor het interview. Ik vond het erg leuk om hier aan mee te kunnen werken. Ik wil de luisteraars dan ook graag eerst nog wat tips meegeven. Vraag bijvoorbeeld bij het kiezen voor een reviewplatform ook wat er met de beoordelingen gebeurt wanneer je besluit je lidmaatschap op te zeggen. Het zou jammer zijn als de beoordelingen dan namelijk niet meegenomen kunnen worden en je deze verliest. Verder raden we aan om altijd te reageren op klantbeoordelingen, of deze nu negatief of positief zijn. Bij positieve beoordelingen kun je de klant bedanken voor het delen van zijn ervaring en bij negatieve beoordelingen kun je een oplossing bieden of jouw kant van het verhaal vertellen. Probeer daarbij echt niet te veel in de tegenaanval te gaan, maar probeer de klant te begrijpen en een oplossing te bieden. Een consument ziet daarbij ook wel dat het wellicht om een erg kritische klant gaat. Maar ziet ook dat negatieve beoordelingen gewoon geplaatst worden en dat er alles gedaan wordt om een klant tevreden te krijgen. Daarmee eh, laten juist reacties op negatieve beoordelingen zien hoe een bedrijf met de klant omgaat. Tijdens het interview heb ik, naar mijn idee, al veel voordelen genoemd om lid bij ons te worden. Zo is het tarief natuurlijk dat wij vragen, slechts 7 euro. En misschien de webwinkeleer je hiermee over een keurmerk met geïntegreerde klantenbeoordelingen. De grootste reden voor de webwinkelier om te, uh, te maken aan een keurmerk en klantenbeoordeling is dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de keurmerk de conversie van de webwinkel met zo'n 7 tot 9 procent verhoogt. En wanneer dit gecombineerd wordt met de klantenbeoordeling tool dat dit op zo'n 15 procent uitkomt. Buiten de daadwerkelijke producten om, leren leden onze dienstverlening voor de webwinkelier ook zeer. Laten namelijk niet alleen consumenten onze leden beoordelen. Onze leden kunnen ons ook beoordelen via een extern onafhankelijk platform. Dat zie je bij weinig andere reviewpartijen. Naast krantenbeoordelingen zijn er ook tal van andere voordelen voor webwinkels. Zo bespaart de onafhankelijk geschilderde bijvoorbeeld veel ergernis voor de webwinkel en kunnen ze ten alle tijden juridische advies inwinnen over scheidenheid en onderwerp. Hiermee is die 7 euro per maand natuurlijk erg snel terugverdiend. Ik zou dan ook zelf gaan. Meld je aan op www.webwinkelkeur.nl Nou Jelma, ontzettend bedankt. Het is duidelijk. In de show notes op de website neem ik natuurlijk ook een link op naar jullie website. En dan hoeven de mensen in ieder geval niet te zoeken. In ieder geval bedankt voor je tijd en wellicht nog eens uh, tot horens. Heel goed, dank u wel. En met dit interview met Jelme van der Linden kom ik dan weer aan het einde van de podcast van deze week.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 Tot volgende week. Doei.